11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Vandaag begint het Noordzee Jazz Festival. En wordt een Nederlander wereldkampioen Magic? Eerst het NOS-nieuws met Dooran Megens. De overlast die de Eikenprocessierups veroorzaakt kan dit jaar tot in augustus duren. Dat is een maand langer dan in de afgelopen jaren. Het kenniscentrum Eikenprocessierups geeft er twee verklaringen voor. In de eerste plaats is een aantal vlinders vorig jaar langer blijven doorvliegen dan in andere jaren. Die vlinders hebben hun eitjes pas laat afgezet. En die eitjes komen ook laat tot ontwikkeling. Daarnaast is door het relatief koude voorjaar de groei van de rupsen later begonnen. Het kenniscentrum raadt mensen af om zelf de rups te gaan bestrijden. Als je eigen ziet, dan is het verstandig om niet zelf met die rupsen aan de slag te gaan, dus niet met gasbranders of weet ik niet wat stofzuigers die rupsen tegelijk te gaan. Zorg dat de gemeentes of GGD geïnformeerd worden en zodat zij kunnen bepalen welke actie genomen moet worden. Brandharen van de processierups kunnen irritatie en infecties veroorzaken aan huid, ogen en luchtwegen.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 AWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar België bij knopend Europaplein, 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vandaag begint het Noordzee Jazz Festival. We blikken vooruit met jazzkenner Hans Mantel. En misschien heeft Nederland binnenkort een illusionist die net zo beroemd is als Hans Klok. Marcel Kalisvaart namelijk, die timmert aan de weg. Volgende week doet hij mee aan het wereldkampioenschap Magic. Uh, Marcel, als je wint, ben je dan in één keer net zo beroemd als Hans Klok? Nou, ik heb geen uh, mooie blonde wapperende haren. Maar uh, als ik het WK win, dan uh, komt het al wel een stapje dichterbij. Nu eerst het Pieterbaan Centrum. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Want dat gaat sluiten namelijk het Pieterbaancentrum. De taken van het centrum waar de psychische gesteldheid van verdachten wordt onderzocht... worden overgeheveld naar drie andere instellingen in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Karsten Herstel, directeur Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie... waar het Pieterbaancentrum onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dat besloten, dat het Pieterbaancentrum dichtgaat? Nou, we gaan niet dicht... Um, nou ja, maar verhuizen. we gaan verhuizen. Um, want uh, eigenlijk, uh, we, we hebben een kliniek in Utrecht. En uh, die gaan we verhuizen naar drie plekken in Nederland. Mm -hmm. en, uh, de hoofdlocatie komt in Almere, dat is althans het plan. En daarnaast in Eindhoven en in Amsterdam. En uh, we hebben dat gedaan om twee redenen eigenlijk. Om kosten te beperken. Maar vooral eigenlijk ook om de kwaliteit te verhogen. Want we blijven gewoon doen waar we goed in zijn. En dat is... Uh, kwalitatief hoogwaardige onderzoeken doen. Ja, als we even die twee even uit elkaar halen. U zegt de kosten beperken. Ik zou denken, je gaat nu naar drie panden. Dat is dan drie keer zo duur. Uh, nee, want dat is niet zo. Want uh, uh, het pand in, uh, in Utrecht is eigenlijk... dat is dertig jaar oud. Dus dat zou groot gerenoveerd moeten worden. Um, en eigenlijk is dat een hele kleine voorziening... als je kijkt naar de overheid die daarbij uh, komt. En dus gaan we de locaties verplaatsen naar uh, plekken die er al zijn... Dus bijvoorbeeld in het uh, uh, nou, multifunctioneel forensisch centrum in Almere, maar ook in Eindhoven en in Amsterdam. En daar is het gewoon in het penitentiair-psychiatrisch centrum in de bijlmer Ah, dus er komen verder geen extra kosten bij. Nee, het wordt beter. Ja, het wordt beter. Het wordt ondergebracht bestaande uh, ja, gebouwen dus. En u zegt aan de andere kant, wordt dus de kwaliteit beter? Uh, hoezo dat? Nou, dat komt omdat we meer maatwerk kunnen gaan leveren met drie verschillende milieus. En um, we hebben nu 32 plaatsen in, uh, in de Gansstraat in Utrecht. En dat gaan we voor het grootste deel, voor 24 plaatsen, verhuizen naar Almere. Daar komt dus zeg maar de hoofdlocatie van het, uh, van het nieuwe Pieterbaancentrum. En um, daar gaan we diezelfde onderzoeken weer doen. Uh, maar dan wel kijken of we dat meer gedifferentieerd kunnen doen. Ja, ja oké. Okay. Dus we komen dus in Almere 24 plekken voor opname dus. Maar wat bedoelt u dan, ja. meer gedifferentieerd? Nou, dat betekent dat we het milieu bijvoorbeeld in, uh, in Eindhoven is wat anders dan in een uh, gevangenis, zoals in Amsterdam. En ook weer anders dan in Almere. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk, want heel veel mensen worden gerapporteerd, uh, ambulant. Hè, die, zijn niet, die worden niet opgenomen in een kliniek. Maar dat gebeurt gewoon door een psychiater, een psycholoog en een jurist, ambulant in de gevangenis of uh, als iemand uh, verdacht is van een feit. Mm. En het klapt op een gegeven moment om naar een klinische behandeling... ...van zeven weken in het Pieterbaancentrum. En daartussen gaan we zorgen dat er meer maatregel wordt geleverd. Dus iemand die uh, misschien niet zo lang of uh, nu ambulant wordt gerapporteerd... En beter kan worden opgenomen, maar dan misschien niet voor zeven weken, maar dat kan ook voor vijf weken zijn. Dus die verschillende, nou, in... verschillende locaties hebben eigenlijk verschillende disciplines en daardoor kunnen ja, mensen ja, beter geholpen we, worden. Ja, dat moeten we aan detail nog uitwerken. Ja. Um, uh, maar we denken dat daarmee de kwaliteit uiteindelijk ja. omhoog gaat. Wat betekent dit voor de mensen die nu in Utrecht werken, in het Pieterbaancentrum, kunnen die hun baan houden? Nou, onze kwaliteit zit in onze mensen, dus daar zijn we heel zuinig op. Dus uh, die drie locaties zullen voor een heel deel ook met de huidige mensen natuurlijk worden, worden voorzien. En uh, ja, we hebben zoveel kennis en ervaringen. Pieter Baan bestaat 60 jaar. En uh, ja, dat is een gerenommeerd instituut. En we moeten het van de mensen hebben, dus die gaan we vooral Dus die gaan allemaal, allemaal mee? Uh, maar het zal, het zal voor een aantal mensen misschien uh, wel, uh, wel lastig zijn, omdat, hmm. omdat de locatie natuurlijk verandert. En uh, dan zullen we goed voor ze zorgen en uh, proberen om ze van werk naar werk te krijgen. Goed, dat uh, moet nog bezien worden dus Ja, dat zijn we nog met de ondernemingsraad over in gesprek. En dat, nou, de, de, de plannen moeten nog ja. aan detail worden uitgewerkt. dit is allemaal per is wat... najaar 2013, hè? Ja, de bedoeling is dat we in de loop van 2013 de, de feitelijke verhuizing gaan doen. Maar er moet nog uh, ook hier en daar wat voor verbouwd worden. En dat, uh, dat neemt altijd tijd. Maar dat is in ieder geval de huidige planning. Goed, Karsten Herstel, directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Dank u wel. Graag gedaan. We moeten opletten, Willemijn, want we hebben een uh, illusionist hier. Ja. Marcel Kalesvaart. Die gaat straks een truc met ons doen. En ja. ik heb altijd geleerd dat de truc van trucken doen is. dat ze dat doen op het moment dat je niet oplet. Dus we moeten vanaf nu opletten wat hij gaat doen. Blijf opletten hoor. Ja. Misschien, misschien heeft hij het al gedaan. Dat zou ook kunnen. <laughs> hey, hij had er, er iets liggen, Iita, ja. maar dat bleek het toegangspasje te zijn. Dus dat is het denk ik uh, nog dat niet. Is okay. En hij heeft daar een uh, Apple-boekje uh, liggen. Ja. En een kopje koffie. We ja. weten niet welke truc je gaat doen. Ons is beloofd dat je iets gaat doen. Ja, klopt. Maar ja, nu... ik ben oorspronkelijk geen goochelaar. Ik ben illusionist, dus ik doe grote apparaten op het podium. Maar uh, speciaal voor jullie... Ja, dat ligt altijd heel doen. gevoelig, hè? geloof ik. Ja, Je ik mag word... een illusionist geen goochelaar noemen. Nee, dat klinkt toch wel een beetje lullig. Ja, ja. Terwijl het wel ongeveer hetzelfde is, toch? Ja, een goochelaar doet meer kleine dingen, dus met munten, balletjes, touwtjes. En een goochelaar, een illusioniste, echt met kooien, doorzaag, illusies, motors, auto's. Echt. Ja, dat krijgen we allemaal niet in de studio. Dus nee, dat, dat past gewoon niet. Nee. Dat weet je niet. dat, nou, dat kan ook, nou, ja, dat kan ook. zou zomaar net kunnen. Je bent bij ons de gast omdat jij naar Blackpool gaat. Volgende ja. week is daar het wereldkampioenschap Magic, dus in Engeland. Uh, en jij bent wel kanshebber, denk ik, of niet? Uh, ze zeggen dat ik een goede kans maak. Dat denk ik zelf ook. Maar ja, het ligt natuurlijk altijd aan je eigen prestatie. Uh, ik werk al jarenlang aan eigen bedachte en uh, originele illusies. Dat doe ik samen met mijn, met mijn team. Uh, zo is mijn vader illusiebouwer. Hij bouwt ook onder andere voor Hans Klok en voor Holiday on Ice. En, Ja, uh, Dat is wel een grappig detail. Hij bouwt ook voor Hans Klok. En dat is een concurrent van jou, denk ik of niet? Dat is wel mijn concurrent uiteindelijk. Maar ja, Hans is, ik ben eigenlijk ook wel stiekem een beetje fan van Hans. Sinds mijn tiendaal. En eigenlijk vind ik het wel een eer dat hij mijn illusies ook vertoont. Ja, maar ook jouw vader maakt zijn spullen, zeg maar. Ja. Ja, daar ben ik niet altijd heel blij mee. Want <laughs> nee. Dan is hij druk met hem bezig om voor hem een, een illusie te bouwen. En dan denk ik, ja, hallo, ik heb ook... Uh, ik heb ook illusies nodig. Illusies nodig, ja, kom op. En weet jij dan ook de illusies van Hans al voordat Hans ze zelf gezien heeft? Want jij gaat dan even bij je vader langs en zegt je... Hé, hey, pap, wat ben je nou aan het doen? Ja, mijn vader en ik zitten in hetzelfde pand. Dus ik zie ook echt uh, zijn illusies gebouwd worden. En kan je dan niet zeggen, pap, die wil ik? Die laat jij hier? Ja, dat kan, maar dan moet ik het uh, toch gaan kopen... Dan moet je betalen. Dan moet ik betalen. Maar, maar eigenlijk het, is hè? je vader is de grote held. Jij en Hans, die uh, kopen maar wat. Moet ik het zo zien? Nou, mijn vader uh, is wel mijn grote held inderdaad. Want zonder mijn vader <laughs> had ik het gewoon niet kunnen doen. Zoveel uh, shows kunnen doen. Maar uh, ja, wij bedenken echt uh, eigen illusies. En samen met mijn vader gaan wij ook echt brainstormen. En ook met mijn partner, Akilo Junior. Uh, die is meer grafisch ontwerper. Dan als team gaan we echt brainstormen over nieuwe ideeën. En daar gaan we dan een pro uh, prototype van bouwen. En dan die gaan we samen uittesten. Ja, okay, je doet het wel samen. Ja, het is niet zo van, uh, hij, hij ja. bedenkt het maar allemaal voor mij. Dat doen we echt als uh, team samen. Maar jij koopt zelf niet? Je bedenkt alles zelf? Ja, ik bedenk alles zelf en uh, alles wordt er gebouwd door mijn vader. Maar ja, ik moet mijn vader natuurlijk wel uh, betalen. Hij moet er ook van leven. Ja, wat heb je bedacht voor, om te gaan doen in Blackpool? Um... Wij hebben bedacht om een verhaal te doen. Dus uh, heel veel illusionisten in de wereld... die uh, performen maar illusies... één voor één. En die vragen dan... applaus. En dan komt de volgende illusie. En dan vragen ze applaus. En wat wij hebben bedacht is van... ja, het, het gebeurt zo. En uh, wat wij willen doen, of wat wij hebben gedaan... is een verhaal erin brengen. Dus uh, ik ga naar bed. We hebben een bedillusie. En ik, ben, ik speel een beetje een nerdy karakter. Ik ga naar bed en ik zet nog even mijn wekker. En dan trek ik de lakens over me heen. En in een split second verschijnt mijn... Assistenten. Er komen er allemaal karakters op en dan wordt er een hele grote. Die komt uit het bed, jouw assistent? Ja, die komt uit het bed. Ik ben verdwenen. Oké. Okay. Dan wordt het bed weggehaald. Er komt een grote portal op en allemaal enge karakters. En dan komt er vuurwerk voor de portal en dan verschijn ik in die poort en dan verschijn ik als het ware in mijn nachtmerrie. Je ja, kan het zeggen, dat is dan een droom, want zo klinkt het. Dat is dan mijn droom, inderdaad. Nou ja, dan gebeurden er allemaal heftige dingen. Ik word tegen een balk vastgebonden met, met kettingen van top tot teen. En dan valt er een doek en dan ontsnap ik toch. En dan denk ik, kijk, dat gaat goed. Dat, dat heb ik Hans Lok wel wel zien doen. Kan dat? Ja, nou, die heeft hij onder andere van mij gekocht. Echt waar? die heeft hij ja. gekocht? Ja, ja. Oh. of in ieder geval van mijn vader, maar die hebben wij als team bedacht. En nou ja, tot slot uh, word ik uh, alsnog vastgebonden in... of word ik in een kooi opgesloten en die wordt uh, uh, met zwart plastic helemaal omheen uh, gedaan, en die kooi wordt opgehezen, en dan gaan speren om, uh, erin, en die kooi ontploft. En dan verschijn ik weer in mijn bed en dan was het allemaal maar een mee. <laughs> ja. En hoe lang duurt dat? Een paar dagen? Nee, dat duurt zes minuten. Oh, echt? Dus het is heel heftig. We hebben uh, maandag, dinsdag en woensdag in Theater de Purmerijn uh, gerepeteerd met de hele crew. En ik ah. was echt kapot, want ik word gelift, maar ik moet ook mijn assistenten liften. En uh, ja, het is heel heftig. Maar als Blackpool meeluistert, dan weten ze het nu al. Ja, maar ja, het is natuurlijk... Uh, live meemaken is natuurlijk honderd uh, keer leuker dan het gewoon horen. Maar het maakt niet uit dat zij misschien de drukken al, al kennen op papier dan. Nee, dat mag, ja. Ze kunnen toch niet in een week deze act gaan nabouwen. Dus, en je uh, hebt ook niet ver... verteld waar het geheim zit, toch? Je hebt verteld wat wij zien, maar niet wat het geheim aan is. Ja, ja, wat ik net heb uitgelegd is echt wat je visueel ziet. En ja, wat erachter zit, uh, dat zeg ik natuurlijk Want hoe komt die assistente zo snel in bed? Die lag al in dat bed toen jij erin stapte. Ja, dat is uh, voor jou een Denk Ik denk nou echt dat je hier een beetje een journalist kan gelopen uithangen. Ik dacht dat ik dan... proberen. Ik ken hem nog niet zo goed. Ik weet niet hoe slim die is. Nou, uh... behoorlijk. <laughs> ja. Maar Hans-Hans Klok koopt dus illusies van jou. Onder andere, ja. Hij koopt ook zijn illusies in Las Vegas. En hij bedenkt ook af en toe zelf een illusie en dan komt hij dan mee bij mijn vader, van ik uh, heb dit illusie bedacht en die wil ik dan hebben. En soms brainstorm ik even mee. Echt waar, ja? Uh, ja. Uh, dat doe je toch niet met je concurrent? Ja, ik heb zoiets van, er zijn maar weinig goede illusionisten in de wereld en er is genoeg plek om overal op te treden. Hans Klok staat ook in Las Vegas en in Duitsland. Dus ik vind het wel lekker als hij lekker in het buitenland zit en, en, dan en weer Nederland in Nederland euh, <laughs> ja. optredens ja. pakken. Dus nee, dat bijt elkaar niet. Maar dat is een hele business hè, wereldwijd van illusionisten die, die illusies kopen van elkaar. En een hele markt. Daar zit een, een hele markt in inderdaad. Uh, we krijgen, mijn vader krijgt aanvragen vanuit Japan, uh, Amerika, Zuid-Amerika, Frankrijk, Duitsland. Maar is jouw vader hoort bij de top van de wereld? Ja, die hoort wel bij de een van de beste illusiebouwers ter wereld. Uh, bijvoorbeeld uh, de beste illusiebouwer of een van de beste in Amerika zit in Las Vegas. Dat heet, die heet Bill Smith. En als hij dan illusies verkoopt in Europa, dan bouwt eigenlijk mijn vader de illusies voor hem. En andersom ook, onze ideeën worden dan door hem gebouwd voor uh, Amerikaanse klanten. Ja. Uh, heb je de Turk al gedaan? Met ons? Nee, nee, nog niet. Nee, nee, nee je staat wel merk. Ja, kan, kan je hem doen? Ja, ik kan hem wel doen. Ik zet even mijn koptelefoon af. Oh, dat is gevaarlijk. Te zien op de webcam trouwens via radio1.nl. Ik doe hem bij Willemijn. Ah, oh, oké. Okay. Willemijn, kun jij? Probeer je in de vragen. microfoon te praten als kan, want anders kunnen de mensen het niet horen. Willemijn, kun jij een beetje naar mij toe draaien? Ja. Ik ga een oogtest met jou doen. Ik, ik heb, heb een, een bril, hè? Moet ik die afzetten? Nee, juist oh, niet. Oh, jij nee, dat is misschien wel beter juist. <laughs> ja. Ik heb een propje ja. gemaakt van een servetje. Maak van een servetje en ik tel tot te drie en tel, uh, dan moet jij raden in welk hand die zit. Heel simpel. Balletje, balletje, is het balletje, een balletje, balletje, een beetje. Balletje, balletje, een beetje. Oké. Oké. 2, twee, drie. Uh, links. Links. Oh, dat was niet goed. Nee. Nee. Nou, doe maar een tweede keuze. <laughs> nou, dan rechts. Heel goed. Oké, okay, we gaan nu. Oh, ik <laughs> dacht dat ik ging zeggen, ook niet. <laughs> ja, dat zou dacht ik ook al zijn. Oké, okay, we gaan het gewoon nog een keer doen. Ik <laughs> ja. tel tot te drie. Let goed op, hè. 1, twee, drie. Oké. Okay. Links of rechts? Ik denk dat je hem achter over je hoofd gaat ah. ergens. Je ja, hebt hem goed door, ja, dat was het. Ja. Willemijn is scherp. Willemijn is heel scherp. Ah, ja, hey, ik, ik heb hem door. Hij ligt hier, Willemijn. De ah. prop. Mag ik hem houden? Ja. En als je wereldkampioen wordt, dan wordt het nog geld waard. Dan wordt het geld waard, ja. Ik ben dus maar eigenlijk illusionist. Dit is een iets, iets ander niveau, dit hè? Dan mijn mijn het specialisme. Ja, dit is natuurlijk gewoon een simpel trucje, maar. Ja, ik ben echt illusionist. Dus daar focus ik me ook volledig op. En dit is gewoon een leuk trucje. Die mensen thuis zou kunnen leren. Meneer Mantel, houdt u van illusionisme? Ja, zeker wel. Het is altijd leuk om je te laten verbazen op allerlei manieren... omdat je het niet begrijpt. Je weet dat er niets metafysisch of, of buitennatuurlijks gebeurt. Dus moet het te verklaren zijn. En je, we kennen allemaal die irritatie van... ik weet dat het, maar waarom zie ik het niet? Ja. En uh, ik vertelde net, uh, Marcel, dat uh, op het vliegveld van uh, Tokio op Narita... in de vertrekhal moet je soms uren wachten... wat hebben ze daar, een magic shop. Oh? En daar staat een man de hele dag goocheltrucs te verkopen. Dat is natuurlijk geweldig. En dan sta je dus te kijken naar zo'n man die dat de hele dag al doet. En je ziet de meest verschrikkelijke dingen onder je handen gebeuren. Ik denk, hoe kan dat nou? Dus ja, daar heb ik het toch in het vliegtuig uren over na zitten. Ik denk een paar van die trucs gekocht. Dat vind ik allemaal heel mooi. Wat ik me bij die illusionisten wel afvroeg. Het is natuurlijk een aantal dingen. Het meisje doorzagen, verdwijnen. En dan miraculeus ergens weer tevoorschijn komen. Het zijn natuurlijk allemaal variaties op datzelfde thema. En ik heb me altijd bij, bijvoorbeeld bij die Copperfield afgevraagd... zijn bepaalde dingen die je op tv wel kan doen, maar niet live op de bühne. Omdat je het dan gaat zien of zo. Dat, dus dat zijn allemaal, vol, volgens mij zit dat soort dingen er ook nog allemaal aan bij die illusies of niet? Ja, die illusie gebeurt uiteindelijk in je hoofd. En Tuurlijk. Ja, er zijn ook illusies speciaal voor theater en illusies speciaal ja. voor tv. <laughs> Wil jij later naar Las Vegas of zeg je van uh, Nederland is groot genoeg voor mij? Nee, nee. Las Vegas uh, spreekt me wel aan. Je bent beschikbaar. Las Vegas ja. mag bellen. Ja, mag bellen, zeker. Het is Redding Respect. De Radio 1 Sportzomerbus. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland uit het JSF-project stapt. Maar er is natuurlijk een beetje een probleempje, want eigenlijk zitten we er al in. Wat gaat er nu gebeuren? De Sportzomerbus is vandaag in Hogeveen, waar onderdelen voor de JSF worden gemaakt. Mark Robin Visser, die was vanochtend bij de burgemeester en die is not amused, zo hoorden we. En Mark Robin, waar ben je nu? Nou, ik sta nu, uh, dit is wel een hele spannende plek waar ik uh, nu sta. Ik sta nu tussen uh, onderdelen van uh, raketmotoren, van de, van de Ariane raket. Die wordt hier verderop uh, gebouwd. En hier staat een hele grote houten doos. En het klinkt alsof die hol is. Maar ik weet dat er wat in zit. Het is grotendeels lucht, maar ik zal het eens eventjes aan meneer Goosjes vragen. De locatiedirecteur van Fokker Aerostructures. Wat zit er in deze Magic Box? Hij is inderdaad niet leeg. Hier nee, zit een lanceerder in van de Patriot. Want die wordt hier ook gemaakt? Die wordt hier al jaren gemaakt, ja. Vertelt u mij eens waarom de lanceerder voor een Patriot-raket al jaren in Hogeveen wordt gemaakt? Nou, eigenlijk hetzelfde als met het JSF-programma. Uh, zeg maar, we, Nederland investeert in, uh, in Patriot. Als gevolg daarvan kijkt de industrie, de Amerikaanse industrie, naar wat Nederland dan eventueel voor zo'n programma kan betekenen. Wij hebben een capability op het gebied van composieten. En dat is de reden waarom wij deze richting mogen maken. Ja, uh, composieten dat is het materiaal waar dat ding van gemaakt wordt. Uh, uiteindelijk verdwijnt zo'n buis dan in deze doos. En dan staat erop from Fokker in Hogeveen to Lockheed Martin in, uh, waar is het? East Camden, Arizona, United States of America. En hij wacht nu op de postbode. Hij wacht nu op de postbode. <laughs> en deze die wordt vandaag opgehaald, gaat op de boot en uh, komt dan na een tijdje aan uh, bij Lockheed. Ja. En u vertelt mij dus dat het is ooit uh, ontstaan vanwege een deal die Nederland, Nederland heeft geparticipeerd in de totstandkoming van die raketinstallaties. Ja, Nederland beveiligt zijn grondgebied met, uh, met Patriot uh, lanceerders. En, uh, en als gevolg van die investering die Nederland gedaan heeft, ja. uh, zeg maar, zijn we, hebben wij dit werkpakket ja. uh, gekregen. Wij lopen verder door deze enorme uh, werkplaats en zien daar nu, ja, het ziet er heel erg science fiction-achtig uit, uh, ook nog in heel mooi fel groen, uh, onderdelen van raketten. Ja, dit is de motor engine frame van de Ariane 5. Een uh, werkpakket waar uh, ruim 50 uh, mensen jaarlijks aan, uh, aan, uh, aan werken. Daar worden zeven lanceringen gedaan uh, per jaar en wij hebben een hele belangrijke bijdrage in, uh, in het product wat naar boven gaat. Ja. Uh, meneer Karel is ook ja. even erbij gekomen. Goeiedag. Goeiedag. Uh, want uh, u, u werkt aan de JSF. Ja, ik werk al uh, tien jaar aan uh, de JSF. Maar waar is de JSF dan? Want ik uh, zie de hem JSF hier niet... kunnen we helaas niet naar, uh, naartoe gaan. Dat is oh. uh, geclassificeerd uh, uh, en in die zin kunt u daar niet naar binnen. Dat is uh, erg jammer. Want ja. Ik wil u graag laten zien wat voor mooi werk wij doen aan uh, de JSF. Dus ik moet nou maar gewoon geloven dat u echt aan de JSF werkt? Ja, ja, ja. inderdaad. U zegt dat en dan... Ja, En dan, dan moet u dat inderdaad uh, geloven. We kunnen, uh, Waar moet ik aan voldoen om wel daar naar binnen te mogen? Nou, dan moet u gescreend worden, en uh, ja, aan de hand van die niks, screening uh, kunt het, wordt er dan besloten dat u naar binnen mag uh, komen. Of niet? Of niet. afhankelijk Meneer Goos, dus mag u wel naar binnen? Ja, hoor, ik ben gescreend. Uh, ja, ja. Nee, maar het is dus gevoelig wat daar gebeurt? Ja, het is allemaal uh, geheime informatie. En die geheime informatie mag niet met iedereen gedeeld worden. Nee. Zo eenvoudig is het in principe. Nee. Hoe lang uh, wordt er al gewerkt? aan? Uh... Nou, we werken hier in Hoogveen al an, in tien jaar aan JSF. Dus tien jaar praten we al over uh, uh, JSF in Nederland. Maar wij werken al tien jaar aan JSF. En we hebben al tien jaar betaald werk van onze klant. Hoogwaardig werk van onze klant aan, uh, aan JSF. Ja. En daar ontwikkelen we hele mooie producten voor onze klant. Die ja. bouwen we. En we staan aan de vooravond van, van, nog, ja. uh, van nog hele dingen die uh, te gebeuren staan. Ja. Nou, ik ben wel een beetje geïnformeerd, want ik weet bijvoorbeeld dat er setjes deuren worden gemaakt. Ja. Een JSF heeft ongeveer 15 deuren. Dat zou je niet denken. Ja, dus of mag het... ik dat ook niet weten, dat ik dat nu... Nee, dat, dat de directeur dat... kijkt nu een beetje bedremmeld. <laughs> Waar heeft nee, die dat... fans zijn informatie vandaan? Nee, maar dat is heel goed. Ja, dat, maar dat, ik ben dat... niet helemaal achterlijk. Dat mag u gerust weten. Oh, gelukkig. De JSF is een vliegtuig En dat betekent ja. dat eigenlijk alles achter deuren zit. Ja. Keurig verstopt. En het zijn echt kunststukjes. Hele nauwkeurige deuren. Van... Hele mooie deurtjes. Hele mooie deuren in de zin dat het een technisch hoogstandje is... Ja. van titanium en composiet. Ja, dat kan niet iedereen. En verder... Ook onderdelen voor de vleugels? Ja, we bouwen ook vleugelkleppen, zoals dat mooi heet. En dat zijn En wat nog meer, eerlijk zeggen? We bouwen deuren en vleugelkleppen hier op deze ah. locatie. En daar werken ongeveer 300 mensen aan. Ja. Dus, uh, en, uh, en dat al voor een periode van, uh, van 10 jaar. Ja. Dus je ziet dat we lange termijn werkgelegenheid uh, al uh, gewaarborgd hebben. En ook nog lange termijn werkgelegenheid gaan waarborgen we de komende jaren. Want we staan aan de vooravond van uh, de grote productievolumes die los gaan komen binnen JSF. Ja. U zegt, dat we gaan straks nog veel meer uh, productie draaien. Maar, meneer de directeur, uh, er wordt gezegd in Den Haag... Ja, het wordt gewoon te duur en we hebben geen geld meer. Dat, dat is natuurlijk waar. Hè? We zitten financieel een beetje lastig. Ja, In deze tijden moet er goed gekeken worden naar geld. Uh, maar ook naar werkgelegenheid. En uh, In die zin is het, uh, breekt het voor ons natuurlijk uh, met de motie die gisteren aangenomen is... met wel een kleine meerderheid... Dan breekt er een ontzettend onzekere periode aan voor onze mensen. Eh, na onze, naar onze klanten. En eh, ja, daar maken we ons echt zorgen over. Ja. Maar wat vindt u van dat, dat financiële argument van het wordt gewoon te duur, laten we reëel zijn? Nou ja, dat financiële argument is eigenlijk niet uit te leggen. Als je kijkt naar wat er uh, uh, geïnvesteerd is uh, in uh, JSF. Dan, u zegt uh, Nederland heeft er al geld ingestopt. Ja, en daar hebben we ook werk voor teruggekregen. En, uh, en dat werk uh, dat, uh, dat heeft zich vertaald in arbeidsplaatsen in Nederland. En het geld wat we erin investeerd hebben, dat hebben we al teruggekregen. Dus in die zin zijn we geen geld kwijtgeraakt. Nee, zijn we geld aan het verdienen. Ja. En vanuit dat geld dat we gaan aan het verdienen zijn... hebben we ons gepositioneerd dat we naar de toekomst nog veel meer geld gaan verdienen. Dus voor elke gulden die we erin steken... Elke we, euro, ja, of elke nee. euro die we erin steken, neem kwalijk... krijgen we twee ja. euro uh, terug. Uh, dus Nederland uh, heeft een aankoopbedrag gereserveerd ja. van 4,5 miljard. En voor die 4,5 miljard komt 9 miljard aan, uh, aan business terug. Maar kunt u zich voorstellen dat de gemiddelde, gemiddelde kiezer... die moet straks een keuze maken, want het wordt gewoon een verkiezingsonderwerp... de JSF, dat hij dat het een beetje begint uh, te tollen voor de ogen? Ja, dat kan het me zeker... Wat moeten we nou doen, ja of nee? Dat kan ik me zeker goed voorstellen. Natuurlijk moeten we dit, uh, dit doen. Ja, u, u zegt natuurlijk van ja. Ja, want dit is een banenmotor van hoog, hoogwaardig werk in, uh, in Nederland. Er werken nu al 1200 mensen in Nederland aan de, aan de JSF. Ja, dat op zich is dat niet dan? zo heel veel. Nou ja, euh, zeg maar, elke baan telt op, ja. euh, op dit moment. En euh, zoals net al aangegeven is, dit is ook voor 30 jaar werk. We werken op dit moment ja. nog steeds aan de F-16. Dat is al 30 jaar na dato. En dat betekent dat we de komende 30 jaar dit hoogwaardig werk binnen hebben. Het werk gaat door, zoals ook die lanceerdingen voor de Patriot hier nog steeds worden gemaakt. Precies. Ja. En, en, en dat zal ook de komende jaren zo blijven. Ja. Ja. Maar voor JSF is het de vraag. Mag ik u sterkte wensen? Ja, dank u wel. U gaat nu weer terug naar de geclassificeerde afdeling. Inderdaad. Ik mag niet met u mee. Nou, jammer genoeg niet. Dan nemen wij hier afscheid. Ja, dank u wel. En uh, meneer Goos is ook locatiedirecteur van Fokker Aerostructures. Uh, veel succes en bedankt voor deze rondleiding. Dank u wel. Ik zou zeggen, groeten uit Hogeveen. Terug naar Hilversum. Dankjewel, Mark Robin Visser. Het is inmiddels half twaalf geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het ja. nieuws. gelezen nou, 12, door de meegens. Aspersietilster José Janss uit Zomeren heeft in hoger beroep drie jaar celstraf opgelegd gekregen voor het uitbuiten van haar personeel. Eerder werd ze door de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar. De vrouw hield paspoorten in, betaalde veel te weinig en ze gaf haar werknemers slechte huisvesting en slechte eten. Het Hof in den Bosch spreekt van een ernstig feit en van een sfeer van angst en intimidatie. Door de verkoop van Galaxy smartphones heeft Samsung afgelopen kwartaal bijna 5 miljard euro winst gemaakt. Een record voor het Zuid-Koreaanse bedrijf. Samsung is de afgelopen tijd Apple voorbij als grootste producent van smartphones ter wereld. Eind mei kwam het nieuwe model op de markt, de Galaxy S3. Noodweer in de regio Den Haag heeft vanochtend geleid tot veel schade en overlast. In Delft, Rijswijk en Den Haag liepen kelders onder water en er vielen bomen en takken op auto's en wegen. In het Zuiderpark waaide het dak van de tribune van het oude ADO-stadion af. Dakplaten waaiden honderden meters weg. En de overlast die de Eikenprocessierups veroorzaakt... kan dit jaar tot in augustus duren. En dat is een maand langer dan in de afgelopen jaren. Kenniscentrum Eikenprocessierups geeft er twee verklaringen voor. Vorig jaar zijn eitjes laat afgezet... waardoor ze ook laat tot ontwikkeling komen. En daarnaast is de groei van de rupsen later begonnen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie files op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. Zes kilometer. Yo. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen, wat mag u niet missen van het Noordzee Jazz Festival? En bijna alle partijen willen af van de forense tax uit het lenteakkoord. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat die tax juist heel goed werkt om de files te bestrijden. <truimert>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 je verrai bien la fin du chemin. Pas si de pleurs et pas de pleurs. Au moment de l'adieu, je n'ai vraiment plus rien à faire. En al Gilbert Beko. Gaan we even naar Jeroen Willeart. Die staat iedere dag op de plek waar de tour vertrekt vandaag. Epernay. Jeroen. Hoe is het daar? Nou, gezellig gedrukte op een groot plein staat. Tussen de bussen, nadat ik het Village Depart heb bezocht. Het uh, VIP-dorp waar je elke ochtend de kranten kunt krijgen. En ik heb Le Kip zo eens opengeslagen uiteraard. Hebben die ook gereageerd op uh, het stuk in de Telegraaf van gisteren. Maar vooral ook uh, uh, de reactie van Usada, de Amerikaanse dopingjagers, uh, genoteerd. Namelijk uh, ja, een, uh, een grote ontkenning, dat wil zeggen... Re re de relativering van de bevindingen van Raymond Kerkops van de Telegraaf. Het is nu ook weer gewoon koers, maar er is ook weer geschiedenis. Want hier op dit plein Epernay tref ik zomaar die verzorger... die 14 jaar geleden hier een paar maanden is vastgehouden... met Kees Priem samen, Jan Moors, toch terug in Epernay. Hoe is dat? Dat voelt wel lekker, ja. Toch even goed. Uh... Ja, als ik die berg af kom, met die auto, dan zie ik dat hele dorpje onder me... en dan denk ik, potverdomme, het was toch leuk daar, evengoed. Ondor... Mooi dorpje waar je destijds ja. met Kees Priem van TVM... alle kelders, alle champagnekelders hebt gezien. Hebben we gezien, ja, maar niet geproefd. <laughs> niet geproefd, nee. Nee, maar eh, ik heb toch wel wat met het stadje nu. Maar het is weer ontzettend veranderd. Dus is vanaf twee jaar geleden zelfs nu. Eh, er waren sommige restaurantjes, die zijn nu helemaal dicht... Dus uh, we hebben het gisteren maar uh, met, uh, met de McDonald's moeten doen. Maar de pijn is voorbij? Ja, lang lang. Het ik... ging destijds over EPO? Ja, maar dat ben ik allemaal vrij snel vergeten. Dus uh, ik heb er eigenlijk niks mee te maken en nu nog niet dus... Jullie kwamen zelfs een agent van toen tegen, mevrouw Moors. Ja, die agent die kon mijn man nog. Die zei bonjour, monsieur Moors. <laughs> er is toch een warme band ontstaan destijds in die affaire van toen. Tom Rombouts, ook weer uh, een van de mensen hier aanwezig. Burgemeester van Den Bosch. Heeft de Tour ooit eens een keer naar die mooie stad ge gehaald. Aardig voorbeeld voor andere Nederlandse steden. Uh, Zo'n affaire wordt nu... Down wordt nu ook door de toerdirectie heel erg gerelativeerd. Hoe vindt u dat, die methode? De stemming is, de wedstrijd gaat door. Ja, je bedoelt de affaire Moors, Prim? Nee, de affaire die nu is ontstaan, gisteren. De affaire Armstrong, ja. Uh, het recht moet zijn beloop hebben. En uh, we leven in een tijd van radicale transparantie. Alles komt uiteindelijk een keer naar buiten... Uh, maar het is natuurlijk wel heel navrant dat iemand die 500 keer uh, gecontroleerd is... Uh, later toch nog uh, moet hangen. U twijfelt niet aan die controles? Uh, ja, kijk, laten we zo zeggen, de boeven zijn altijd uh, de agenten voor. De agenten lopen altijd achter de boeven aan. Uh, en uh, in die zin um, uh, zal het mogelijk zo zijn dat er toch iets geweest is... wat ze toen niet hebben kunnen ontdekken. Maar ik moet daar niet te veel oordelen over uitspreken. Ik ben hier... Voor u geen schaduw over de Tour, zoals dat nu met loodzware termen weer wordt gezegd? De Tour is niet kapot te krijgen. Piet van Schijndel zei vanmorgen tegen mij... zou er over duizend jaar nog een Tour zijn. Nou, Dat is natuurlijk heel veel, maar over honderd jaar lijkt me nog wel. Ik hoop dat wij er over honderd jaar zijn. Niet waarschijnlijk, tenzij er een middel voor wordt die Kuiper praat ook bij voorkeur niet over al dat lawaai, over Lens. Zijn oude Poulet, jouw oude renner. Voor jou is het gewoon opstappen en fietsen. Ja, ik ben heel benieuwd uh, wie vandaag, uh, wat er gebeurt. Maar we kijken al uit naar morgen, Aankomstberg op. Het is mijn 33ste Tour, dus ik heb mijn hart hier verpand. En ik vind het uh, ja, prachtig om hier te zijn. En dat is voor mij hoofdzaak. Genoeg van de toestanden. De onthullingen. Ja, maar er wordt ook nieuws gemaakt. Dan laten we eerst allemaal even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. En daarom... Hoe de echte feiten liggen. En vandaag uh, gaan we zeker kijken wie er gaat winnen. En hopelijk geen valpartijen dat iedereen uh, ja, goed aan de meet komt. En ja, hopelijk Nederland succes. Maar zo te horen mag het voor jou zo langzamerhand wel gauw bergop opgaan. Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Nou. Maar dat is ook typisch de Tour. Hè? Nou weten we wel uh, dat, dat Kruipel op het to sterkste is... Maar er zijn wel al, het is niet dat er één keer vier, vijf keer wint, gelukkig. De koek is wel een beetje verdeeld, maar Kruip is toch wel de beste sprint. ik een hele goede ploeg die voor hem werkt. En ja, dan, nu kijken we naar de bergen. En dan gaan we eerst een grote tijder krijgen. En dan krijgen we wat meer duidelijk in het klassement. En dan krijgen we wat meer ruimte en lucht in het, in, in het algemeen klassement... voor uh, de jongens die wel weg kunnen blijven. Die niet gevaarlijk zijn voor de leider. En dan krijg je een mooie ontsnapping. En, en dat vindt weer, weer, weer iets anders. Volg jij de tweets van de man die er niet is, Lens? Ik, volg, ik zit niet op Twitter, ik zit niet op uh, Facebook. Ik heb vrienden genoeg. Dus uh, wat dat betreft, ik heb een druk zat. Jij weet hoe die terugslaat inmiddels? Nee, weet ik niet, maar dat interesseert me ook niet zo. We gaan fietsen. Okay. En ik pra praat nog even tot slot met Bert Wagendorp, uh, ooit voor de Volkskrant aanwezig, nu gast van de Amti-Tappen, ook in gesprek met Jan Moors. midden in dit gevoel, midden in uh, deze samenwerking van gemengde verhalen. Hoe is het? Ja, het, het, het, ik, uh, ik leef helemaal op man. Het is gewoon uh, een ongelooflijk vrolijke, uh, vrolijke bedoeling hier zo. Het, het, het, het, het vibreert, er is een enorme dynamiek. Het is gewoon uh, ja, wat, ik eigenlijk, wat ik me ervan herinnerde. Is het, uh, is het in het kwadraat. Goed dat de toerdirectie even door het zwijgen toe doet. Uh, niks te zeggen zodat het probleem er niet is? Nou, dat is onzin. Kijk, het probleem is er zeker. En, het, uh, probleem, en ze zullen er ook op in moeten gaan. Want dit gaat niet weg door er niet over te praten. Dus uh, het, nou ja, al, al zwijgen ze. de Andere mensen zwijgen niet. Dus uh, ze, kunnen, ze gaan hier op een gegeven moment mee geconfronteerd worden. Dat zou bij wijze van vandaag al kunnen. Hè, wanneer een van die vier jongens vandaag uh, aan de weg timmert. En de etappe wint, dan, uh, dan krijg je dat, uh, dat effect van, uh, dat, dat, dat ze niet meer om het feit heen kunnen. Maar de, een, feit is, een feit is dat we morgen gaan klimmen. Ja, en, uh, en Armstrong klimt mee, laten we dat maar zeggen. Dat is, morgen wordt het een etappe voor Armstrong. Oké, okay, we gaan het zien. Tot zover het gevoel hier in Epernay met al die wisselende stemmingen en koersen. Jeroen Milaar, dankjewel. Door de invoering van de Forense tax zal het aantal files met 10 tot 15 procent dalen. Dat blijkt uit berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving. Hans Hilbers is onderzoeker bij het planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de percentages voor u een verrassing? 10 tot 15 procent lijkt veel. Nee, het uh, is geen verrassing. Het, uh, het lijkt, uh, lijkt fors, maar je moet je realiseren dat in de spits dat 1 procent minder autoverkeer als snel leidt tot 3 à 4 procent minder files. Dus een kleine afname van het autogebruik heeft al snel een behoorlijk effect op de files. Ja, en ook in het openbaar vervoer wordt het rustiger. 2 tot 5 procent in 2020 is de verwachting. Ja. Ook daar zie je eenzelfde effect. Als mensen uh, moeten gaan, uh, meer zelf moeten gaan betalen voor hun uh, woonwerkverkeer. Wonmeer, dan gaan op termijn, want onze effecten zijn, geven vooral weer wat op lange termijn gebeurt gaan mensen toch dichter bij hun, uh, hun werk wonen of dichter bij hun woning uh, werken. Ja, want en, dat, en, is, dat is de redenering. Als, die, kijk, als, die, op, als het woogwegeverkeer belast wordt, dan gaan mensen dichter bij hun werk wonen. Maar dat duurt wel even, zeker op het moment. Dat gaat niet snel, toch? Nee, dat gaat niet snel, maar wat we in beeld brengen is ook het lange termijn effect. Maar ik heb ook begrepen dat het volgend jaar al 1,2 miljard op zou leveren, of is dat ook later? Nou nee, kijk, wat er dus gebeurt op korte termijn, gaan mensen daar meer voor betalen. Ja. Die, uh, althans, wat ze merken is dat ze maar uh, wat ze van hun werkgever aan vergoeding krijgen. Dat ze daar belasting over moeten betalen, dat is gewoon een koopkrachteffect. effect. Maar op langere termijn, als mensen een nieuwe baan gaan zoeken of een nieuwe woning gaan verhuizen, dan gaan ze daar rekening mee houden. En zie je op langere termijn zie je dat mensen reageren op die, uh, die prijsprikkel. En dus andere keuzes maken. En dan... dus minder auto rijden en minder met openbaar voer reizen. Maar dan levert het overheid weer minder op financieel. Uh, dat geeft op termijn ook uh, daar een klein effect inderdaad. Ja, en weet u hoe groot dat is? Want het levert dus 1,3 miljard op. Als je het nu invoert, maar dan gaan, laten we zeggen, binnen 10 jaar heel veel mensen verhuizen, wat blijft er dan van over? Ik heb dat niet precies berekend, maar uh, ik denk nog steeds wel dat er een uh, substantieel financieel uh, effect voor de overheid blijft. Alleen het effect wordt kleiner door die re reactie van burgers. Ja, wanneer heeft u zitten rekenen? Maar uh, we hebben de afgelopen weken hebben we deze zaken doorgerekend. De ja, was het niet een beetje het gevoel dat u iets had te berekenen... wat waarschijnlijk nooit werkelijkheid zal worden... omdat de meeste partijen al wel afstand hebben genomen van die forensen tax? Dat vind ik zich niet, uh, niet zo van belang. Kijk, wat onze rol is om uh, met licht voor de verkiezing... doorheen van de verkiezingsprogramma's een beeld te krijgen... van hoe we denken dat uh, de zaak er in 2020 voor staat... Daarvoor uh, daar gaan we uit van wat op dat moment de politieke partij en uh, de politiek uh, voor ogen heeft. Ja. In dit geval uh, hebben we het gewoon het lenteakkoord, dus in feite gewoon volledig meegenomen. Dus we zijn uitgegaan dat die er kwam. En vervolgens hebben we aanzien komen dat een aantal partijen uh, uh, wilden weten wat de effecten zouden zijn als ze terug zouden draaien. En dat hebben we dus in beeld gebracht, zodat de partijen goed kunnen inschatten als we deze maatregel terugdraaien, wat er dan de gevolgen zijn. Ja precies, dat is uw rol. Of het nou doorgaat of niet, u wordt gevraagd om het uit te rekenen en dan doet u dat. Ja. Uh, de laatste vraag. Is er rekening gehouden met economische tegenwind? Stel dat het economisch slecht blijft gaan. Blijft dan die 10 tot 15 procent minder files overeind of wordt het dan nog minder? Nou, waar uh, we rekening mee gehouden is de huidige meest recente inzichten over de ontwikkelingen tot P20. Dus we hebben uitgegaan van de meest recente bevolkingsontwikkeling. maar ook de meest recente verwachtingen over de economische ja, ontwikkeling. Ja, precies. Dat zit erin. Uh, dat zit erin. Dat als een aantal jaren geleden dus. Ja. Uh, ze hebben die beeld over de, de economische groei die we nu hebben, die wat lager is dan vroeger, zit volledig meegenomen in de cijfers. Oké. Okay. Hans Hilbers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Vandaag begint het grootste en bekendste jazzfestival van Nederland. Het North Sea Jazz Festival. Tientallen topartiesten uit de Jazz, Soul en Blues... die treden het komend weekend op in Ahoy, Rotterdam. Nou ja, komend weekend. Vandaag begint het al. Hans Mantel, presentator, contrabassist en jazzkenner. Goeie... Morgen ja, nogmaals. Hallo. Jij gaat ons er vertellen wat de hoogtepunten zijn, wat we niet mogen missen. Maar even, ik, ik zeg net jazzfestival, en dan wordt er uh, geloof ik door de kenners wel over geklaagd. Ja, het is veel te poppy en het is helemaal niet meer de hardcore jazz. Ben je het daarmee eens? Uh, daar ben ik het in zekere zin mee eens. Het zou niet slecht zijn om het een groot muziekfestival te noemen. Maar het heeft natuurlijk een lange traditie, waarbij onder één dak zich op een gegeven moment alle wereldsterren uit die muziek zich uh, bevonden. En, het is, ja, het is, en wat dat betreft heeft het wereldfaam En dat doe je niet ook zomaar weg. Nee, maar eigenlijk dekt de titel de lading niet meer. Nee, maar ik geloof ook dat het begrip jazz aan verandering onderhevig is. En dat heeft jazz heeft zich altijd veranderd. Dus ik vind dat we daar helemaal oh. niet van moeten schrikken. En jij hoort niet bij de, de harde lijn die zegt... Uh, wat, Lenny Kravitz dit weekend, uh, dat moet echt niet mogen. Nou, nee. Met Kravitz zie ik het nog wel. Ik moet heel eerlijk zeggen... Wat Snoop dokter daar doet, dat begrijp ik niet. Weet je, als die er is, kom, waarom moet dat? Komt die dit weekend ook? Nee, nee, nee oh. die is er dit, dit jaar niet. Maar die was er vorig jaar geloof ik wel, een paar jaar nog daarvoor ook. Ja. Kijk, dat begrijp ik dan niet, maar het zit me niet dwars. <laughs> u begrijpt ermee leven. Ik kan er, ja. Bedoel, wat heb ik er nou, wat kan ik er nou tegen hebben als mijn groenteboer besluit dat hij ook autovelgen verkoopt en er staan ja. er een paar in de hoek? Moet ik dan zeggen, ja, maar dit is een groente. Dat ga je toch niet. Dat doe je niet. Je vindt het misschien wel vreemd. Je zou zeggen, als ik zo'n groentezaak zou Damn. hebben, wat zou ja. ik dan geen autovel? Maar goed, dat kan dus, ja. We gaan even naar wat hoogtepunten van jou. Welke dingen mogen we echt niet missen? Als eerste, John Scofield. Ik, ja. Ik zet hem er gelijk even onder. Ik, ik zou het zelf niet willen missen, maar ik wil. Ook niet tegen mensen zeggen dat ze dat niet mogen missen. Want dat is het mooie tegelijk. Als het in zoveel samen tegelijk gebeurt. Iedereen beleeft zijn eigen festival. Waar het, wat ik iedereen wel wil aanraden is... ga luisteren naar wat je leuk vindt. Geef daar die poen aan uit. Maar neem tijd om ergens binnen te lopen... bij iets waarvan je nog nooit gehoord had dat het bestond. überhaupt niet weet wat het is. Ja. En heb de bereidheid om iets te laten verrassen. Dus niet alleen maar Maceo Parker en Van Morrison en D'Angelo. Nee, dat geloven nee. we allemaal wel. Want wat hebben die, want wat heeft dat soort acts over het algemeen ook nog? Daar doen ze op de bühne precies hetzelfde als ze op de plaat doen. En dat vind ik boring. En dat is nou precies wat er niet bij jazzmuziek hoort. En deze, Schofield? Dat is, een, uh, dat is altijd anders. Het energiek, ja. Vaste de gast, hè? Is hij? Ja, hij is er echt heel veel, inderdaad. Ja, ja. maar dat moet ook wel. Dat... Deze is. Uh, uh kent hij zelfs denk ik George Benson. Hoe... Nou, ja George Benson dat is echt uh, superklasse en uh, vooral superklasse. Het is een wereldster George ja. Benson, maar altijd op de jam sessions komt hij met een nieuw pak aan en zijn haar opnieuw in het vet, dat wel. Komt hij naar beneden en gewoon mee jammen. Dat is een wereldstel. Dat hoeft hij helemaal niet te doen. En hij doet het altijd. Ja, want die jam daar draait het eigenlijk om. De, de beroemde jam sessie die wat, tot zes, zeven uur s ochtends doorgaan. Tot zes, zeven uur. En dan of, dat... of nog wel langer. Nou, wat er gebeurt, orkesten die s'morgens vroeg, dan komen ze vrijdag, moeten ze vrijdag spelen in de, in, op, op het Noordzee. Maar de dag daarop ergens anders. Dus dan gaat s'morgens heel vroeg de bus. Waarom zou je dan gaan slapen? <lacht> dus dus <lacht> we, hebben wel, we hebben wel momenten gehad dat er om 5 uur. Om alvast om zich een beetje voor de bus voor te bereiden. er een Cubaans orkestje naar beneden kwam. Die dachten, oh leuk, spelers zijn. En die zijn tot, tot acht uur. totdat een bus ging staan spelen. zit je dus met je brakhoofd aan je ontbijt. En dan was er zo'n Cubaanse band op volle stoom bezig. van vijf tot acht sporen. Geweldig. En, en, ja. en jij, jij bent contrabassist. Jij, ja. jij hebt me meerdere malen daarmee gejamd. Uh, 25 jaar. Ja. Weet je wel. En, en, en dat is voor, voor mij is dat het eigenlijke festival, het sociale aspect eraan. Ja. Mensen komen elkaar daar tegen, die zijn op reis. Diana Kroll noemt dat hotel waar die lui uh, logeerde, het Heyman Hotel... want dat is het enige wat je hoort in de, in de lobby. Hey, En nou, dus Die komen elkaar de hele tijd tegen, dat is een enorm sociaal ding. En dan moeten er, uh, als we empathie comité zijn, Antronome... moeten beneden in de bar, in de vroege jaren in Den Haag... moesten even de messen geslepen worden. Ik hoorde jou dat vorige week spelen. Nou, dan heb je dit nog niet gehoord. En dan werd er dus gejamd tot vijf uur morgens. En er kwam iedereen... Het had een soort aanzuigende werk. Oh, is die aan het spelen? Nou dan... Ja, dus je, je hoort Winter Marsalis het uitvechten met Roy Hargrove. En die geven zich allebei niet gewonnen. en zo Fijn. Dus, uh, Maar Benson is er altijd bij. Dat vind ik zo leuk. Dat hoeft die man helemaal niet te doen. En het is allemaal wereldklasse. Want dit nummer wat we net hoorden... Give Me The is geloof ik, 1980. Dat is een enorme hit van een meisje. disco. Ja, maar hij is zo veelzijdig, die man. En, het wordt, en dat is ook zo eng. Het wordt, hij is 70, maar het wordt alleen maar beter. <laughs> Marcel Kalersvaart, hou jij van Jess? Ik vind het wel lekker wat ik net hoorde, ja. Maar ken je het ook? Zou je erin gaan? Um, ik zou er niet zo snel heen gaan eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk alleen maar met uh, mijn show. Alleen maar in de magic. Ja, alleen maar magic, Jongen, ja. Jongen, ontspan toch eens. Ik <laughs> wat span, ja. Esperanza ontspannen, ja. Esperanza Spalding. Ja, dat is een, het komt maar vrij weinig voor dat je mensen ziet ontstaan die gewoon niet om een commerciële reden even populair of hip worden... maar waar iets ontzettend goed aan is. En dit is natuurlijk een heel leuk jong meisje van 22 jaar... met een grote afro die bas speelt. Maar het is allemaal zo vreselijk goed. Dat is een blijver. Dus daar kan je over 30 jaar van zeggen... zo, die heb ik nog gezien dat die... En, en, maar zo goed dat je het vanaf het begin ook onmiddellijk herkent. Bij een aantal mensen moet dat even rijpen of iets dergelijks. Zij kwam een paar jaar geleden en boem. Het was er gelijk. En om dat van dichtbij te zien. Want dat is natuurlijk ook iets, hè. Als je naar een Orchid Jazz Festival gaat... ik zie het met kinderen die maar met open mond staan. Want er zit er een drummer vlak voor je gezicht en vlak voor je gezicht. Dan zit er echt iemand te spelen en mensen staan te blazen en zo. En in die cultuur waarbij je even met één zo'n handgebaar nieuwe schermen opzoekt... en alles op een afstand is. Of je staat normaal gesproken bij concerten... waar je op hele grote afstand op grote schermen... hier allemaal niet. Vlak onder je huis en je ziet iemand echt spelen. Dat is natuurlijk ook een fascinerende ervaring. En deze dame, die Esperanza Spalding, heeft geloof vorig jaar Grammy gewonnen hè, in ja, Amerika. Dat, ja, Wat heel bijzonder ja. is voor een nou, beste doorbrekende uh, uh, artiest, geloof ik. Hartstikke goed, ja. Heel bijzonder voor een uh, Nou ja, er zijn nog wel meer jazzartiesten die Grammys winnen. Dat, daar zijn ze erg goed in. Ja, maar in de, Grammys winnen. In de mainstream, uh, dit, dit was de gewone categorie, geloof ik. Dus dat is... Uh, ja, oh, je bedoelt niet in de jazzcategorie categorie ja, Grammys. Ja. Ja, ja, ja, nee, nee, nee. Ja, precies, ja, maar Esperanza is echt wel heel goed. Is zij nou ook, uh, komt zij ook naar beneden om zo'n jam-sessie? Je mag ze dan met George Benson, die inmiddels in de 70 is, zij is in de 20. Die zegt, schuif lekker aan. Gaat zeker dat zo? wel, zeker wel, absoluut. Ik bedoel, zij, ik heb haar niet gezien op de sessies. Nog, maar dat, dat gaat wellicht gebeuren. Het is natuurlijk ook voornamelijk een beetje een gedreven dingetje. <laughs> weet je, ja, van, die, van die trompetisten die wel eens eventjes... zullen. fijn. Maar nee... Iedereen doet mee en als Benson er staat, wil iedereen natuurlijk spelen. Ja. En, en, zo. En, en het kent elkaar ook allemaal. En zo. Dus dat, is, dat gaat allemaal zo. Dit is volgens mij een van jouw, uh, die, die moesten we laten horen: Chano Dominguez. Jazz is natuurlijk de uiteindelijke fusiemuziek. Dat is begonnen als fusiemuziek. Het is, het is een fusie. Het is de vermenging van jazz en flamenco. En waar je nou ook vandaan komt... wat voor cultuur, wat voor muziek je ook leuk vindt... als het dat ritmische dingetje heeft... als je er bij wijze van spreken niet bij stil blijft zitten... Ja. En zo, dan is het al oké. Okay. Spanjaard, hè, geloof ik. Een van de weinigen die niet komt uit Porto de Santa Maria in ja. Cadiz, maar woon nou in Barcelona. Ja. wil ik even naar uh, wat verderop in het lijstje uh, staan. Hugh Laurie. <laughs> Dat yeah. is ik ken hem als acteur en als komiek. Blackadder zit hij in. Hij uh, yeah, uh, speelt de hoofdrol in, uh, in, in de serie House. Maar dit maakt hij ook. Tell you about a girl I know. SHE'S MY BABY AND SHE live NEXT DOOR Er gaat natuurlijk iedereen naar kijken, want iedereen wil die fan zien. Dat is het natuurlijk. Je gaat kijken naar de legende. Je gaat niet... Uh, omdat het, uh, je, je gaat niet a prioriër... De, de meeste mensen kennen niet wat hij doet. Maar hij is natuurlijk van dat interessante groepje mensen... net als Stephen Fry en nog een hele hoop... die de Cambridge Footlights, waar ze vandaan komen... Uh, dus die, uh, die hele groep van cabaretlui die allemaal op Cambridge gezeten mm. hebben... Uh, en daar word je dus goed opgeleid in van alles. En Hugh Laurie kan heel behoorlijk piano spelen. En zoals het een gentleman betaamt, strooit hij daar niet mee. Maar ondertussen, weet je wel. Maar is het toch een beetje de, de acteur-komiek uh, die de muzikant uithangt, vind jij? Of, of kan hij echt wat? Daar heb ik het eerlijk gezegd nog niet goed genoeg voor gehoord. Maar de ervaring leert. En de eerste dingen die ik nu hoor, uh, vragen me niet om dat te herzien. Dat als deze meneer uh, Gerrit Jansen had geheten... Had hij aan niet in die zaal gestaan... en hadden we die plaat, was die plaat niet opvallend geweest. Begrijp je? Maar het is, wat hem opvallend maakt... is het feit dat Hugh Laurie is. Ik, ik uh, hoorde een spotje dat Karel Emerald er komt. Klopt dat? Ja, die is er ook. Ja, is dat deel, ook jazz? Dat... Uh, of geeft dat niet? Ik, dat geeft niet. En ik ben natuurlijk geen... Ik, ik vel niet het oordeel over wat jazz is of niet. Ik heb, bedoel... Jazz kan je als stilistisch ding opvatten. Je kunt het woord jazz ook als werkwoord opvatten. Het is een manier van doen. En dan telt hij wel ook voor haar. Ik vind het allemaal prima. Goed. Vandaag te zien is... En vandaag begint het noord siet Radio 1, Sportzomer jukebox. Was u in de jaren tachtig helemaal gek van windserver Steven van den Berg... en dolgelukkig toen hij Olympisch goud won? Of had u een kavia die voorspelde dat Feyenoord in 2002 de Cup zou winnen? Ze worden elke dag leuker, deze zinnen. Ga naar radio1.nl, klik rechts op de site op de jukebox. Kies daar uw favoriete sportfragment en vertel uw persoonlijke verhaal daarbij. Vandaag in de jukebox het fragment van Leen van der Heuvel. Polstok springer Rens Blom wint goud op het WK Atletiek. We gaan eerst even luisteren. De aanloop van Blom gaat omhoog. Stok in, steek omhoog. En eroverheen! Hij gaat eroverheen! Hij gaat over 5,75. En ik eet met. Net als met Rutger Smit, als Blom hier geen medaille haalt, dan ga ik een pet hier kopen in Helsinki. En met dat weer kan dat heel goed gebeuren en dan eet ik hem persoonlijk op. Hij krijgt van Peter Verlooy eh, de vlag, de Nederlandse vlag uitgereikt en gaat daarmee een erenronde maken. En wie had dat kunnen denken? Rens Blom, Nederland, wint goud op het polstokhoogspringen hoogspringen op deze prachtige avond die misschien nat is en koud... Maar prachtig met heel veel goud voor Nederland. Dat was op een uh, WK in een koud en nat Helsinki. Leen van de Heuvel, Goedemorgen. Waar was u toen Blom won? Goedemorgen. Nou, ik zat toen in uh, Brazilië. En uh, ik was er met mijn hoofd helemaal niet bij. Dus uh, dat, uh, ik heb het, uh, het, het verslag zelf nooit gehoord. Maar, maar dan is de vraag: waarom is het voor u een bijzonder fragment? Nou, dat heeft uh, te maken met, uh, met je, je, je, je, je jeugd, zeg maar. Waarin je zelf ook geprobeerd hebt. Om, uh, om dat onder de knie te krijgen. En dan leer je al heel vroeg hoe verschrikkelijk moeilijk het is. Hoe acrobatisch uh, je moet zijn. Hoe atletisch je moet zijn. En dat is mij niet gelukt. Maar ik heb altijd wel een, uh, een bewondering voor uh, het specifieke nummer gehouden. En als zodanig volg je dat dan ook. En als er dan min of meer uit uh, de hemel zo'n uh, ja, zo, zo gouden medaille komt vallen. Dan uh, verras je dat enorm als je dat op, het, ja, op dat moment gewoon helemaal niet verrast. Ver Verwacht zeg maar. Nee, want u las het bericht op internet uiteindelijk, hè? Uiteindelijk las ik het op internet. In een omgeving waar, uh, ja, waar volledig uh, ja, aandacht ontbrak voor, uh, voor, dat, uh, voor dat WK in Helsinki. Ja, maar pas toen, uh, pas onlangs toen het op onze site stond, heeft u het gehoord? Ik heb het toen pas gehoord, ja. ja, ja. Is, is het eng? Je met zo'n stok omhoog slingeren? Uh, nou, ik ben er nooit goed in geweest, dus uh, laten we dat maar niet. Uh, maar het is inderdaad eng en de keren dat ik het geprobeerd heb, ben ik ook uh, gevallen. Uh, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid waarom ik het toch maar niet uh, ben heb gedaan. Oké. Okay. Leen van de Heuvel, dank voor uw verhaal. Heeft u ook zo'n mooie herinnering aan een sportfragment? Ga dan naar radio1.nl. Marcel Kadersvaart zit hier nog, de magician. Morgen ja. ga je naar Blackpool voor het uh, WK? Zondag. Hoe neem je in godsnaam al die attributen mee, bedacht ik me? Wij gaan met een vrachtwagen daarheen rijden. Ah. En uh, daar gaat er ongeveer 1000 kilo mee. A alleen voor jou Alleen al? voor mij. Ja. In die zes minuten wordt dat voor Ach. mij geraast op het podium. Wat denk je trouwens? Wat schat je, hoe schat je je kans in? Ik denk redelijk goed. Het uh, ligt natuurlijk wel aan de prestatie. En uh, als ja, we goed presteren, ja, dan uh, denk ik wel dat we in de prijs vallen. Je zegt altijd we, hè? Het is wel ja, echt een... we werken echt met een team. We staan met z'n zeven op het podium. Dus uh, ik heb ook hun echt nodig. Uh, en daarom zijn we, ja. En als je wint, dan, een... dan stuur je ook je vader op het podium op. Ja, iedereen gewoon. Heel veel succes. Dankjewel. Maak ons trots. Maar zo ook alles vaart. Dankjewel. Hans Mantel, die pakt zijn koffertje en reist nu af naar North Sea Jazz. Naar nee, North Sea Dank.